Waar komt u vandaan? Bent u met de d trein gekomen? Ja. De d trein stopt niet op dit station. Hij stopt er wel. Maar op het vrije baanvak. Dat zijn stond onveilig. Hoe laat gaat de volgende trein terug? Bent u terug? Met de volgende trein, ja. Morgenochtend vroeg. Vijf uur dertig. Dat is een stoptrein. Morgenochtend? Vijf uur dertig. Uh, een andere mogelijkheid? Is er niet. Ja. Goed, er maar niet. Waar is de wachtkamer? De wachtkamer is dicht. Dicht? Die sluit naar zonsondergang. En waar kan ik in dit gat overnachten? Je vraagt tegenover, is een hotel? Die, die oude kast, hè? Het is het enige hotel ter plaatse. Ik zie geen licht. Ze slapen al. U moet kloppen. De bel is kapot. Dank u. Goedenavond. Goedenavond. Thank you. De blauwe voor Ja, dat is al Hallo? Hallo? Is dat niet? Uh, nee, nee, dat is niet. Ik had graag een kamer Van mijn Ik wil er gezegd zien. Bevalt het u? Dank u. Het is goed zo. Ik kom beneden. Goedenavond. Komt u binnen? Goedenavond. Mijn zuster lucht de kamer. Ik geloof niet altijd dat we zo van trouw deden. We zijn alleen in huis. We zijn bang als het donker is. Waar bent u dan bang voor? Voor die wilde katten. Wilde katten? Ze komen als het donker wordt. Een geschreven is niet om aan te horen. Ik heb een de katten in deze streek? Ze moest je doodgeschoten worden voor ze ongeluk maken. Dat wordt herhaaldelijk aan de regering geschreven, Maar de regering heeft andere zorgen. Ze hebben nooit antwoord gehad. Ja. Goedenavond. Dit is mijn zuster Olympia. Jevrouw Olympia. Omafie? En dit is Melanie. Jevrouw Melanie. Omafie? Wil je dit voor een muziek in het dat voor die ene nacht? Dit is politieverworte, nee. Nou, geeft u dan maar... Kan ik hier telefoneren? We hebben geen telefoon. En in het dorp? Er is geen dorp. Alleen dit huis en station... Ik heb toch wel net een kerkklok horen slaan. Dat kan wel. volgende druk ligt ongeveer twee uur op een heuvel. Soms kun je de kerkklok horen of de wind deze kant op is. Het lijkt me dat u voor mij uw bed hebt moeten. Hoe verbijt dat zo ons Het gebeurt maar hetzelfde dat er iemand bij ons overnacht. Van de autobaan af praktisch niemand de weg hierheen. En de sneltreinen stoppen niet aan dit station. Daarom zijn we gewend om vroeg te gaan slapen. Nou, dan hoop ik dat u een goede nacht zult hebben, dames. Dat is heel vriendelijk van u. Bijzonder op, Mag ik. Oh, nee, nee, die kofferwerkzaam. Zou... Oh. Oh, hoe laat wilt u gewekt worden, meneer uh, Oplegger? Spijt me, erg vroeg. Laten we zeggen, vijf uur. Gaat u. Gaat de stop, Vijf uur dertig, ja. U krijgt mijn uw ontbijt. Voelt u zich niet goed, meneer Pruin? U zit zo bleek, u ziet er ziek uit. Vind je ook niet, Olympia, dat meneer Bernd er ziek uitziet? O, oh, ik weet het niet. Maar dat je dat niet ziet? Ik vind dat meneer Bernd er aller uitziet. Ik, uh, Ik ben moe. Eh, meneer Bernd heeft gelijk. U ziet er werkelijk niet goed uit. We willen iets voor u doen. Heb u ergens, stappen. Zeg het maar gerust. Als u ergens in hebt. Nou, zo ik om de hele tijd nog een kopje koffie kunnen krijgen. Een, een kopje kaartje koffie? Niet lekker aan huis? Dat is precies wat ik nodig heb. Kunt u daarop slapen? Oh, ik ben eraan aangewend. Nee, dan niet zo de koffie bij maar u bovenbrengen. Maar doe het wel, Edith. Nou, dat hindert niet. Hartelijk dank. Dat berust ik, dan. Dat berust Mag ik u even voorgaan? Zo heel klaar. Beviel de taal Ja. Hij heeft mooie handen, heb je dat gezien? Ik heb alleen op zijn ogen gelet. Dank. Ja. Julian. Geboren 17 juni 1922. Beroep letterkundige, door het escape ongehuurd. Hij heet Julian. Toeval. Het is ook toeval. Ik dacht dat die naam niet meer voorkwam. Kom, Melanie. Hij heeft dezelfde ogen. Het kan jaren duurig hadden we in bij ons ontkomt. Omdat die er hier brandt, En ik kan er niet om de morgen af te wachten. We zullen weer alleen zijn. En als het donker wordt, grondelen we de huisdur. De lange ramen dichte te kruiden in bed. het luchtelijke stelte voor weer zo'n zinloze dag wachten op de volgende morgen. We zijn op elkaar aangewezen, maar één. Ik wil het Meneer Bernd, het is vijf uur. Meneer Bernd, hoort u me? Vijf uur! Ik heb de deur op slot gedaan. Ik zal de man van de spoor vragen de deur open te breken. Is dat niet gevaarlijk? Hij heeft hem maar een keer opengebroken. Hij zou hartelijk te krijgen. Dit is ons huis. En we kunnen onze deur open laten breken zo vaak als we dat willen. Dan? Ja, het is nu nog heel goed. Heb je lippenstift gebruikt? Ik heb snoepjes versnoept. Lief niet. Je hebt zelfs een opgedaan. Veel te veel. Ik, ik ben 56. Als ik er zin in heb, dan doe ik rooze op. Veel te veel. Jij bent zeven jaar ouder dan ik en jij hebt een roos in haar gestoken. Een rode roos. Moet je niet nog je mama's granaatbrus? Die brusjes van mij. Alleen van mij. Papa heeft hem gegeven. Dat had hij niet mogen doen. De granaatbrusjes van mama. Dat is een ernstig uit haar familie. Toen ze wegging is, de brus gezocht heeft hem op. Doe de tower. Nou zijn we zwakker wakker worden. Misgelopen. Morgenochtend vroeg een bloedbeeld maken. Dat zou beter of u kort geleden in het buitenland bent geweest. Of u misschien uit de tropen komt. Nee. Hm? Het is waarschijnlijk een infectie. Het gevaar voor besmetting is volgens hem niet daar Besmetting? Hm? Als een vermoeden juist is, moeten we hier in Karal quarantaine... zijn. Ja, dat is een Hoe oh, slecht u toch zitten? Hoe oh, een Misschien is het helemaal niet herinnerd. Ja. Toen u naar uw kamer wilde gaan, vroeg ik u of u zich niet goed voelde. Herinnert u zich dat? We stonden op de trap. Ja, dat herinner ik me. U wilde om vijf uur gewekt worden. Toen u op ons kloppen niet reageerde, hebben we de deur open laten breken. Wat dacht de Ja, eerlijk gezegd ja. Maar was u niet voorbereid? Voorbereid? Waarom? Op het ongewone. Dat papieren van ons loert. Op zekere dag overkomt het ons. Vroeger of later. Soms is het enkel een bron. Nachtmerrie. Niemand blijft gespaard. Niemand wordt vergeten. Zo is het. Dat we niet hoogmoedig worden. Dat we niet hoogmoedig worden. Begrijpt u wat we bedoelen? geloof het wel. En u vindt ons niet belachelijk? Belachelijk? Nee. Misschien nee, dat u die alleen heen bent. dat we weggaan? U dus zult belangrijker dingen te doen hebben dan mij gezelschap te houden, denk ik. Zij hebben niets te doen. Niets belangrijk. Blijft u dan, alsjeblieft. Ik wil graag wat met u praten. Als ik me goed herinner, heet het hier de blauwe forel. Zijn hier nog forellen? Vroeger waren er nog forellen. Onze gasten kwamen met paard en wagen voor gereden. we waren een verliefd de uitspanning, met allerlei bezienswaardigheden. Kunstbaar aangelegde watervallen stortten zich in de viscijfer, er stonden schelpen en ruïnes van durfden met tuinsteen aan de oevers. Kleine Japanse bruggetjes leidden van de ene vijver naar de andere, er was zelfs een doolhof van lorneerbomen. Een bijzondere curiositeit was het paviljoen met de nabootsing van de zeven wereldwanderen in Paramour. Het was hier doorlopend seizoen. Toen kwam de trein. Papa heeft een proces gevoerd en wij kwamen in de kranten. Daarna werd het stil. Nu zijn de cijfers drassig. We konden er niet mee overweg. Op de morgen dreven de voorraden bij honderden aan de oppervlakte. Het leek een ontelbare spiegelschuifing. We hebben alles verwaarloosd. U wordt onverschillig als je alleen bent. Krijgt u nooit bezoek? buur of kennis ofzo? We hebben geen buur. Zeker u wat? Het is meer dan twee uur tot het volgende dorp? Wij wonen alleen in dit huis. Maar u bent niet altijd alleen geweest. U had uw ouders, uw familie. Mensen waar ik bevriend mee was. U hebt herinneringen. Herinneringen? Wij hebben een wonderlijk leven geleid. Afgezonderd van de wereld. Opgesloten in dit huis. Wij moesten met hem begusten dat we voorbestemd waren ...een ziekte te verplegen. Iets anders verstonden voor ons niet. 36 jaar lang hebben we hem verpleegd. Dag en nacht. Tot de dood hem verlost. Wie was die zieke? Papa. Hebben we dat niet gezegd? Nee. Hij was verlamd. Zonder ons was hij volkomen hulpeloos. We moesten hem voeren met een klein kind. Hij er geen vrienden om zich geen. Daarom moesten wij onze pleegstuk diploma halen. Heeft hij dat van u gevecht? Nadat mama was weggegaan, had hij het volste recht dit voor ons te vragen. Zijn lot was ons lot geworden. Hij was altijd bang om ons te verbieden. Toen Melanie zich met een doktersassistent wilde verloven, deed hij iets verschrikkelijks. Nee, ja. Ik geloof niet dat de geschiedenis mij ons zal interesseren. Verstelt u het verder, ik wil het graag horen. Wat heeft uw vader gedaan toen uw zuster zich wilde verloven? Hij heeft niet z'n toe. En op grond daarvan hebt u uw verloving verbroken. Zo was het toch? Of niet? Ik moest het overbrengen. Hij heet overigens Julian. Net als u... U had allebei uw verpleegsdiploma. Waarom vond u dan niet goed dat een van u trouwde? Ik was de nachtzuster. De, de nachtzuster? Hoe bedoelt u? Ik had overdagdienst. Wilt u daarmee zeggen dat u elkaar afloste, net als in een ziekenhuis? We droegen ook een verpleegsterskostuum. Net als in een ziekenhuis. Maar dat is krankzinnig. Hm, het is moeilijk uit te leggen, maar ik zal het toch proberen. Papa was verlamd, dat vertelde u al. Hij kon zelfs niets doen. Have most of. The tot geen zwakte, geen tederheid. Nooit heeft een van ons in zijn tegenwoordigheid durven te huilen. Dus het feit alleen dat we meisjes waren, vervulde hem stil. eerlijk te zijn, maar ook tijden dat we ruzie maakten en elkaar afsnouden. Waarom, waarom vertel u dit allemaal? Waarom? Olympia, hij is een vreemde. Hij zal hem de politie lopen. Hij zal ons aangeven. Olympia, hij zal ons... Meneer Bernd, de vreemde. Hij is... Of kon ze haar draai niet meer vinden? Ze was vrij, maar wat moest ze doen met die vrijheid? Het was te laat voor haar. Ik moest toen weg laten brengen. Aan een zin in inrichting? Ja. Het is ze lang in die inrichting geweest? Meer dan een jaar. Ik bezocht haar iedere maand. De inrichting was een verzameling van foeilijke gebouwen met getraliede naar het dacht bijna iedere keer dat ik Melanie aan het raam zag staan. Ze stond altijd aan het raam. Ik ben er verantwoordelijk voor. Haar. Ik heb gezworen dat ze nooit meer weg hoeft. U moet het mij niet kwalijk nemen, maar in mijn ogen was uw vader een egoïst. Een grenzeloze egoïst. Excuseer me, ik moet u alleen laten. We hebben veel te veel van u gevraagd. Ik uh, zal nog een brief schrijven. Als ik morgen niet op mag, zou ik hem dan als expressbrief willen versturen. Ik zal hem naar het postkantoor brengen. Ik moet morgen toch naar het dorp. Ja. Dan heb ik die vlieg er neergelegd. Ik heb hem naar huis neergelegd. Nou, daar. Hier heb ik hem teruggegeven. En toen heb ik. Het kan toch niet zomaar weg zijn. Maar ah, heb ik hem gelegd. Het is een mooie brief. Niet bitter, geen verwijten. Hij vraagt als vergeving naar alles wat zij hem heeft aangedaan. Hij maakt zijn excuses dat hij haar verlaten heeft. En dat zij heeft bekend om te hebben bedrogen. Hij stapt op de eerste de beste trein en gaat er vandoor. hij stapt uit als de trein ergens buiten het station stopt. Om met de volgende terug te keren omdat je ineens voelt dat ze hem nodig heeft. Begrijp je dat? is een vrouw die haar man vertelt dat ze hem bedrogen heeft. Hulpeloos. Melanie. Heb je de brief gevonden? Melanie. Ze wil een offer brengen. Een offer? Wat voor offer? Een vrijlaat. Vrijlaat. Nee. Oh, je wilt toch dat mijn Bernd gelukkig wordt? Ik zal dat hier blijven. Denk aan de handverwijziger die in de tijd bij ons overnacht, die jij verpleegd hebt. Hij is gegaan uit. De recepten, we hebben ik die neergelegd, de recepten. We hebben ook geen recepten meer, ik heb alles verbrand. Verbrand? Alles verbrand. Wat raadig ik van je. Laten ja, we gaan, we zullen weer alleen zijn. Zacht en rijn, brengt haar als kool, je was je van kind afgaan, een geboren huimlijke laarster. je dan niet wat we gedaan hebben? niet, begrijp je het niet? Dat het tot die weg is. Als het donker wordt, dan moeten we naar huis gaan. ...van dokter Webb. U moet er van van hebben. Dokter Webb? Het is dus werkelijk waar, maar steeds als Dr. Webb. Bij uw komt slaapt u op een blok. Hebben alleen vroeg hier, ja. Heeft u iets bijzonders gezegd? De bloedproef was negatief. Negatief? Dat betekent dus... ...dat alles in orde is. U had waarschijnlijk een griep onder de leden waar u mee door kan blijven lopen. Zoiets voor u zaak, soms storingen in de bloedsomloop. Dr. Webb komt morgenavond nog eens langs. Maar als u zich sterk genoeg voelt, mag u morgenochtend vroeg al weg. Ik ga natuurlijk morgenochtend met de stoptrein. Ik zal u tegen vijf wekken. Dan kunt u op uw gemak ontbijten. Graag. Ah. Kan ik nog iets voor u doen? Uh, nee, nee, echt niet. Dan wens ik u een goeienacht. Goedenacht. Mijn koffer gepakt. Gaan we op reis? Ja, we gaan op reis. Naartoe. Komen ze maar naartoe? Kom eens me gaan. Je zult het niet merken. Je zult slapen als ze komen. Ik heb je iets gegeven om te slapen. Heb ik je verdriet gedaan? Heb ik het kluisteren liggen? Wat heb ik gedaan? Hetzelfde als papa. Ik het niet bewegen. Van de pols anders. Ik kom je opzoeken, zoveel ik kan. Ik zal aan het raam staan. Met de taxi ben ik in veel bij. Mama, wat is het? Waarom heeft ze ons verlaten? Dat ze nooit mogen doen. We waren geen kinderen meer. Jawel, we waren kinderen. Gehoorzame kinderen. Tot op de slaap. Mijn ogen oh, zijn zo zwaar. Je, je gaat slapen. Wanneer komen ze? Niet aan denken. Je moet alleen zijn. Pas op voor de wilde katten. Als het donker wordt, zal ik een bakje melk buiten de deur zetten. Dan doen ze niets. Ach, dat ze daar niet eens wil opgenomen. Volop dag. Hebt u een kaartje? Ja. En hoe voelt u zich? Goed, dank u. Het spijt me dat ik geen afscheid meer heb kunnen nemen van uw zuster. Ze wilde het allemaal nog wel opstaan om u goedendag te zeggen. Ik heb het me verboden. Op haar leeftijd mag men niet te licht over hun verkoudheid denken. Ik heb gisteravond een auto voor horen rijden. Ja, er zijn gasten aangekomen. Goedemorgen, Juffrouw Olympia. Goedemorgen. Voorzichtig bij de regels. De trein komt eraan. Ik wens het allerbeste, u en uw zuster. U moet vlog. Hier is een rampje open. Ja. Misschien kom ik u eens opzoeken. Wat zegt u nu? Hebt u niets vergeten? Ik geloof het niet. Wordt u verwacht? Ik versta u niet. Of u verwacht wordt? Ja, ja ik word verwacht. Daar ben ik blij om. Ja. Wat zijn we nu? Ik weet dat ben niet niet zo U had geluisterd naar Wilde Katten, een hoorspel van Christian Nowak in de vertaling van Erna van der Beek. De zusters Melanie en Olympia werden gespeeld door de oogheer en Eva Janssen, Julian door Hans Karsenbarg en de spoorwegbeambte door Jos van Turenhout. De spelleiding had Rob Gerard.